...rekening mee, maar hij begint om half twee. Zaterdag, zondag en woensdag om vier uur... Mamaduk, een hele leuke film... ...met een hele bekende Deense dog in de hoofdrol. Donderdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag... ...om zeven uur Sterke Verhalen. En ook op donderdag, zaterdag, zondag... ...maandag en dinsdag om half tien de Expendables. En aanstaande woensdag hebben we weer... ...Filmclub Simon van Kolm ...met Me en Orson Welles. Een film met Zac Efron en Claire Danes. Wilt u alles even rustig nakijken... Kijk dan op www.circuszandvoort.nl. Wij gaan op weg naar het uh, nieuws van vier uur. Oké. Okay. <laughs> het tweede uur gaan we natuurlijk nog even bij de voetbal kijken. Wat daar de stand van zaak is. Derde, derde ja, derde uur. Oh, derde alweer. uur alweer. 3 derde, derde, derde uur alweer. We vliegen er doorheen. Eerst nog een, uh, een stukje uit de box van uh, Albert Jan. Ja, maar wel modern.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 BV-leider Geert Wilders beroept zich op zijn zwijgrecht. Voor de rechtbank in Amsterdam heeft hij dat toegelicht. Hij zegt dat het een slopende tijd is geweest... omdat hij zich naast de formatiebesprekingen moest voorbereiden op zijn proces. Verder noemt hij het een vreemde gewaarwording dat deze zaken door elkaar liepen... maar zegt ook dat ze dezelfde zaak dienen. Het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting. Wilders voegde eraan toe dat hij alles heeft gezegd wat aan hem is toegeschreven, en daarmee doelt hij op de uitspraken die de rechtbank hem vandaag voorlegt. Er staat terecht voor het beledigen van moslims, onder meer omdat hij de Koran met mijn kamp heeft vergeleken. Dan wordt hij verdacht van het aanzetten tot discriminatie en haat. CDA-voorzitter Bleker vindt het niet dat er onaanvaardbare druk is uitgeoefend... op de Kamerleden Verrier en Koppejan om morgen in te stemmen met het formatieakkoord. Hij reageert op de kritiek van CDA-minister Heersbalin. Die noemt die druk gisteren staatsrechtelijk onjuist. Omdat in de grondwet staat dat de Kamerleden zonder last of ruggespraak moeten stemmen. Volgens Bleker is er van onoorbare druk op Verrier en Koppejan geen sprake geweest. De voorzitter noemde de 32% die tegenstemde een gewichtige minderheid. Bleker ziet niets in het voorstel van Hezbalin om een onderzoek te doen naar de manier waarop het CDA na de verkiezingen heeft geopereerd en de ontstaande verdeeldheid. Bleker wil vooral naar de toekomst kijken, zo zei hij in het NOS Radio 1-journaal. De Autoriteit financiële Markten heeft de Rabobank twee boetes opgelegd van in totaal 150.000 euro. De bank zou jonge, hoogopgeleide starters te gemakkelijk een te hoge hypotheek hebben gegeven. Volgens de AFM baseert de Rabobank zich daarbij te veel op een goede toekomstperspectief op de arbeidsmarkt. En dan krijgt de bank een boete omdat in een aantal gevallen geen passend advies bij het afsluiten van kredietbeschermingsverzekeringen is gegeven. Het weer bewolkt, maar later ook wat zon. Het wordt een graad of 20. Dit was...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 Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM het. in 2010 al 20 jaar live. G -G met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Na een lange vol klim jij weer uit de dal. Even over de klok van 4 uur en ik en Simon op jouw radio. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Laatste uurtje alweer, uh, albert Jan. Time flies when you're having fun. Ja, dat gaat veel ja? te snel die tijd, want ik kom absoluut niet door mijn berichten heen. Ik heb nog uh, dit laatste uur nog wat uh, kleine berichtjes die ik u graag wil voorleggen. Nog wat tips eventueel voor de komende tijd voor, uh, om naartoe te gaan. Dan heb ik het even over uh, 8 oktober live jazz in café Oomstee. En Gregoriaanse muziek zit er ook aan te komen. We Tuurlijk gaan we nog even terug naar het voetbal. Want SB's antwoord staat voor. Is het ja, zo waar misschien is is de eerste drie baar. punten van het seizoen? Dat is onwijs, maar waar. We gaan straks even bellen met Joop van Nes. rond de klok van half vijf, kwart voor vijf... gaan we natuurlijk even met de, de boys in Turkije bellen. Oh ja, wat ook nog doen, Want die komen ook zo langzamerhand. Uh, die zijn de laatste dagen aan het uh, opmaken. Ja. Die komen dus ook alweer terug. Dus uh, genoeg uh, nieuwtjes nog. Uh, en, uh, dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Ook het derde uur ZFM Zandvoort op zaterdag. I've got to take a little time. A little time to think things over.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 Prachtige klassieker, hè? Het ik vind, blijft, hem, zo, ik vind uh, hem zo mooi. Het blijft een leuke plaats, eigenlijk. I want to know what love is, Forerunner. Maar we gaan gauw door naar het voetbal. Joop, kom erin. Ja, terwijl jullie in Zandvoort naar het nieuws luisterden... en misschien nog wel wat boodschappen erbij... heeft de Noot alweer toegeslagen. Oh, nee, hè? Nee. Ik had al gezegd dat Zandvoort meer onder druk kwam te staan... en is bezweken onder die druk. En een beetje rommeltje in de verdediging, die luidde de 1-1 in. En uh, Zandvoort heeft ze daarna behoorlijk herpakt. Het is, speelt nu regelmatig op de helft van voorland... Maar die uitvallen van voorland zijn zo waanzinnig gevaarlijk. Er lopen daar twee buitenspitsen. Die zijn zo ontzettend snel. Dat moet regelmatig aan de, aan de noodrem getrokken worden. Of je dat dan wilt of niet. Het, het, het, het kan niet anders. Het moet. Goed, Ondertussen is wel Michel de Haan erin gekomen. En ook Max Aarder. En misschien dat dat gaat helpen. Maar nu is het toch weer voorland dat hier in de aanval is. Er staat daar een over naar de 16 Die legt hem breed. En probeert er eentje te passeren. En dat is uh, Billy Viss. Die kan het net wegwerken. Hier mol naar Remco Ronde. Ronde bal naar, ja, ik weet niet wat er met die jongen is op het ogenblik, maar hij krijgt die bal niet goed van zijn voeten. Geeft hem zo weer terug naar Voorland. Die de bal weer voorin gooit en daar is de alleen maar Naar Mol. Mol kan die bal controleren. Nee, is weer bij Voorland. Aan de linkerkant van het Zandtse veld. Willy Visser daar probeert die bal af te pakken. Hij houdt nog steeds die man voor zich. Wie krijgt het moeilijk? En daar is diepe paas, Petri Kopen, kan hij wegwerken. Die komt toevallig via een voet bij Vijs uh, Rikkers terug naar Mol. Mol, die laat hij nog van zijn voeten springen. Visser nu. naar mol, mol, een hele slechte paas. hem achter mol. En uh, Visser schiet daardoor die bal uit. En het is nu alweer genomen. En daar krijgt hij een, een set van de petrik open. Uh, een beetje oppetief gedacht van een speler. Hij wordt geduwd. Dus de vijf die, die sluit gewoon voor een overtreding. Helemaal verder niks aan de hand. Maar wel, een vrij schop, een metertje of uh, anderhalf buiten het 16 meter gebied. Uh, voor uh, voor weliswaar aan de zijkant van het veld. Maar uh, weliswaar uh, gevaarlijke plaatsen. Met name een linkerpoot die kan een helemaal mooie bal gaan doen. Maar we krijgen eerst een blessurebehandeling van een speler van Voorland die die setje kreeg. Of, wat, ja, het, het leek helemaal niks. Ja, ook hij nou echt gelanceerd is, dat kan durf ik niet te zeggen, natuurlijk. Maar de spoorverzorgster van uh, Voorland die is erbij. En die komt met het wonderwater aanzetten en zal hem wel weer oplappen. Uh, ik denk dat we beter nog even terug kunnen gaan naar de studio, want we hebben nog een minuut of 7 achter. Dan kunnen we straks uh, terugkomen voor de laatste paar minuten van deze 21e de wedstrijd met een stand van 1-1 op dit geval. In dit uh, moment uh, voorlopig nog steeds Zandvoort op, op één punt. Of het zo blijft, dat hoor we straks. Oké okay, Joop, we komen na twee nummertjes weer bij je terug voor de slot van de wedstrijd Voorland SV Zandvoort. Tot zo. Goed.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 Een hele oude van Nederlandse groep. in de maskers. Ik heb genoeg van jou. Maar niet van Joop. Joop, kom erin voor de slot. En dat kan ik me voorstellen. Het is nog steeds spannend hier. Het is nog steeds 1-1. En inderdaad is een hele oude hoor, van de maskers. Goed, hè? Uh, Sanford in de aanval. Probeert van alles nog wat om toch nog die drie punten uit het vuur te halen. En hier moet Patrick Koper heel erg hard spelen. Maar hij heeft wel de bal. Hij heeft een goede kant op. Nu moet hij weg. Dan gaat hij in de richting van uh, Billy Visser, maar die kan er niet bij, komen. wel speler het van voorland gaat over de zijlijn, Max Aardewerk, die mag gaan gooien. Doet hij niet, laat het over aan Billy Visser, een beetje zo ongeveer op de middenlijn, en dan speelt Timo de Reus aan, Timo de Reus is de bal alweer kwijt. Maar dat is Peter Koper die vangt daar goed zijn man op, hij speelt de bal naar Gira Kool. Kool komt het door naar Michel de Haan. die kan er niet bij komen. Helaas, maar die bal wordt ver weg gewerkt en het is een goal die hem bijna heeft, want moet hem toch weer loslaten, aanvoerder van voorland, Hele goede voetballer, die geeft een hele mooie diepe bal. Die moet de visser, moet echt heel erg zijn hard zijn best gaan doen om die bal terug te krijgen. En dat, dat lukt niet, en laat ze helemaal gek maken hier. Nummer 11, en het is een schuifertje dat uh, George Smit heel, heel veel kan oppakken. Smit, heel ver weg schoppen. tuurlijk, want daar staat Michel de Haan. Kan hij erbij komen Daan? Het is wel heel erg ver weg, want het is in het schapshoofgebied van... Uh, voor omdat die bal pas aan de grond komt. En de keeper die kan er niet goed aankomen. Die tikt die bal nog net af voordat hij over de achterlijn gaat. En die scheidsrechter goed, trouwens. Die jongen van 19 jaar doet het erg goed. Dat heeft een corner en helemaal terecht. Die gaat dat doen? Even kijken. Kierai uh, Kool gaat die corner nemen. Luchtmacht van Sand, dat is voorin. Bas Leemans is voorin. Michel De Haan is voorin. Pfeiffer uh, Rikkers is ook voorin. Dan kan je dat niet echt de, de luchtmacht noemen, want die is niet al te, al te groot. En dat is een slechte bal daar van, de, van de Rikkers. Je gaat in ieder geval, hij krijgt hem terug. Hij krijgt hem terug. En is je op de achterlijn? Daar is hier een blessure. Oké, okay, blessurebehandeling voor een speler van voorland. Het ligt in het 16 meter gebied. De scheidsrechter die uh, sluit daar terecht vooraf. Sommigen heeft wel zwaar de bal. En dan wordt het dus nu uh, een scheidsrechtersbal En ik neem aan dat ze die wel zullen uh, uh, terug willen geven de spelers van Voorland. Maar ja, die zal de bal een helend terug gaan. Terwijl Cole toch op die achterlijn bezig was om die bal weer voor te gaan zetten. Maar ja, het ligt te spelen in de 16 meter en dat is al de reden genoeg om uh, voor de scheidsrechter om voor een bestuurbehandeling te fluiten. Staat alweer op, de verzorgster van uh, Voorland heeft hem weer opgelapt. En die gaat zo, als we de flesjes terugkrijgen, want iedereen staat daar te drinken, dan kan die wedstrijd weer doorgaan met een scheidsrechtersbal. En die is, wordt dan gegeven ter de hoogte van de achterlijn van Voorland. En ja, kijken wat ermee gaat gebeuren. Ik, ik, ja, ik denk toch dat die bal teruggetrapt zal gaan worden. Maar dat is wel een end terug waarschijnlijk. Uh, er wordt niet om gestreden in ieder geval. Inderdaad, die bal die gaat uh... Even kijken. Ja, als die die een beetje door pot, Ja, hè, he, hij heeft het in de gaten. Daar gaat die bal komen, let op. Nou, verre schop, ja. Maar, ja, inderdaad. Bos Lemmers heeft de bal. Lemmens naar uh, Max Aardewerk, Aardenwerk, terug naar Lemmers. Die is de bal weer kwijt. En dat wordt weer gevaarlijk. Want dan zijn er ineens 3 tegen 2. Wordt diep gespeeld daar. En een goede paas. hele goede pas op Voorland. Wordt breed gelegd. Zo alles in iedereen loopt eroverheen. Alleen team de er kan het wegwerken naar wegwerken. Na Vijzer Rickers. Rikkers die wordt daar naar de grond getrokken. Schijfzetter vindt het goed. Er is nog steeds Voorland nu die de bal heeft. Voorland in de, op de helft van Sanvoort hoogte van 16 meter gebied. Max Aardwerk. Heel goed gespeeld. Max. Geweldig. Laat hem lekker doen. En Sanvoort heeft een vrije schop. Uh, Remco Ronde, die doet het niet. Patrick Koopen, die gaat hem nemen is eigenlijk eigen 16 meter gebied. Ja, Ik weet niet of het genoegen heeft met één punt. Of dat ze zeggen van nou we pakken liever nog die drie punten. Maar dan moeten ze nu opschieten. Want dat is al niet al te lang middenuur. Hier is geen stadionklok. Dus je kan het niet precies helemaal bijhouden. Maar het zal toch wel gauw gebeurd zijn. Verrebal uh, verre bal. Via verdediger van het hoofd van de verdediger van Voorland. Gaat hij over de achterlijn. Somford mag nog een corner nemen. Aan de, lichte, de linkerkant van het veld. Die gaat dat doen. Faisal Rikkers. Rikkers gaat zich daarmee bemoeien. En weer gaat alle lange mannen. En de springers gaan naar het 16 meter gebied. Om te kijken of eventueel nog iemand zijn hoofd er tegenaan kan zitten En Sandvoort alsnog aan, ja, verdiend, weet ik niet, is een tweede. Maar aan een overwinning te helpen. Sandvoort heeft het heel hard nodig. Gaat die bal komen. Even bij het doel. Daar staat Bas Lemmers. Die moet hem doorkoppen helaas. En daar is daar heel goed gestopt daar van Timo uh, Duis. Zet dat voor. Zandvoort kon er niet bij komen. Voorland kan uitbreken. Voorland. 3 tegen 3. Als hij snel is tenminste. Wordt diep gegeven. Goede paas over de rechterkant van het veld. van Zandvoort komt er eentje aan. En dat is goed afgepakt daar. Van even kijken. Wie is. Dat kon ik net niet zien. Uh, Peter, nee, uh, Ronald Kalis. Kalis, brengt die bal naar voren Maar dat is weer. Uh, Voorland die de bal heeft. Opnieuw, Voorland. Voorland die la laat die bal rondgaan. gaat hij naar de linkerkant. Visser wordt weer getest. Visser die laat zich helemaal gek draaien. Daar maar het is weer koper. Nee, Max Aardewerk. speelt die bal over de zijlijn. Willem Visser wordt helemaal gek van die. Van die uh, uh, rechtsbuiten van Voorland. Die heeft, is erg getrukt, erg snel. Hij staat regelmatig op het keerde been. Ah, pak pakt Timo de Reus de bal af. De Reus. speelt Rikkers in. Rikkers laat het met zijn voet afspringen. springen. En kan er dus niet meer bij komen. En maakt een overtreding. om Alsnog te proberen. De bal is al genomen. Voorland. Voorland uit Haas. Voorland wil hij drie punten hebben. 16 meter gebied. Petri Koper. Petri Koper. Met de bal aan de voet. Speelt Timo de Reus. De Reus. schrijft het diep. Dat is niet diep. Dat is wel goed geplaatst. Hij krijgt hem terug via Fijs Rikkers. Hij moet nu heel hard sprinten om die bal. Nee, rit hij niet. De bal gaat over de achterlijn voorland. Uh, uh, doeltrap van de keeper van Voorland. Die het niet echt druk heeft gehad. Weliswaar een doelbeter door heeft gekregen. Maar uh, niet echt druk. Niet echt uh, zijn best hoeven te doen. Slecht uitgestopt, Kol terug naar uh, Via Voorland. Naar Petrik Koper. Koper komt hoog en ver. En daar springt uh, Remco Ronde onder de bal door. dus is het weer voor Voorland. Een heel hoge bal. Probeert daar uh, Ronald Kalis die bal af te pakken. Die krijgt een setje. Inderdaad, krijgt een setje daar van de speler van Voorland. Zandvoort mag die bal nog eens een keertje gaan nemen. En daar gaat iemand vanwege bobbelen op de bon. De nummer 11 van Voorland. Uh, hij was het duidelijk niet eens met de beslissing van de scheidsrechter En deze man die doet het gewoon goed. Trekt meteen de kaart, moet hij ook niet doen. Uh, bobbelen daar hebben ze eenmaal heen klaar. Die scheidsrechter ze met name als het een terecht overtreding is en gefloten is. Dan moet je er niet mee aankomen. Je moet gewoon niet zeuren. Gewoon lekker je mond dicht houden en door Goed, de administratie is verwerkt. Putri Koper achter de bal. Alles voor Zandvoort. Bijna alles van Zandvoort. Op de helft van Voorland. Hele slechte bal, daar staat geen Zandvoort. Dat is het eindsignaal van de scheidsrechter. Zandvoort pakt een punt. verliest er misschien twee. Het ligt er net een winning tegenaan. Kijkt. Maar in ieder geval hebben we uh, weer een punt erbij. Het, is, het had anders kunnen zijn. Het is helaas niet gebeurd. Voorland, Zandvoort 1-1. Oké, okay, joh, hartstikke bedankt. Nou, Ze hebben weer een punt. Hè? Ja, ja, ja, ja, dat hadden er drie kunnen zijn. Ja, maar we hebben er lang op moeten wachten. Ik bedoel, wat het is, hè? Ze, hebben, ja. ze hebben het moeilijk. Ja, dat is waar. Klopt helemaal. Oké. Okay. Zeg Joop, hartstikke bedankt voor de verslaggeving van, uh, vanaf het voetbalveld. En uh, volgende week bellen we weer. Ja, graag tot u volgende keer. Oké okay, Joop. Ja. I could find a souvenir, just to prove the world was here. And here is a red balloon. I think of you, and let it go. Nina Hagen. Ja, en in het Engels hè. In het Engels. Iedereen verwacht het natuurlijk in het Duits. Ja. 99 Luftballons, maar 99 red balloons. In het Engels, Zandag Nina Hagen. <laughs> Ja, ja, ja. start En oordeel zelf. Goed, uh, ja, we hebben even drie berichtjes die heb ik even, uh, aan elkaar geplakt, omdat we anders uh, in tijdnood komen weer. Allereerst, de oude Watertoren. Je hebt oh, dus rust? toch nog wat uh, geleerd op die kleuterschool. Moet je wel berekenen. Een beetje knippen en plakken. Een beetje knippen en plakken. Op de ouderwetse manier, ja, ja, niet, op, niet op de computer. Oude Watertoren rust in gasthuishofje. Sinds kort siert een manshoge replica van het oude Watertoren het Gasthuis Hofje. Elie Paap, zelf woonachtig in het hofje en buiten fanatiek zeevisser, een even fanatiek lid van de Bombschuit Bouwclub, heeft die zelf gemaakt en daar tentoongesteld. Hij heeft een fundering gemaakt waarop de watertoren die in de oorlog verwoest werd, nu rust en door iedereen kan worden bewonderd. Een geweldig initiatief van Paap, dus ik zou zeggen als u langs het gasthuishofje loopt, loop even naar binnen en maak er even een foto van, want het is inderdaad een, ja, een menshoge watertoren geworden. Ja, voor degene die het nog niet weet, DTM blijft in Zandvoort. Ook komend jaar zal de DTM het circuitpark Zandvoort aandoen. Er was nog onduidelijkheid over een voortgang van de succesvolle races op ons duinend circuit Maar de nieuwe kalender van de DTM-organisatie is daar helemaal duidelijk in. Op 15 mei al van het komende jaar zal het hele circus van het DTM dus weer de Zandvoortse racepiste aandoen. Een groot evenement is daarmee op de Zandvoortse kalender geplaatst. In de komende drie jaar he, is het DTM op voor Ja, de komende drie Je jaar. Je weer een contract voor uh, drie jaar. Ja, nou, dat is perfect. Helemaal goed. Helemaal goed. Nou nog een Nederlandse coureur er weer in. He. Ja, dat zou nog het mooiste dat zijn Dat zou het natuurlijk. mooiste zijn. En tot slot, uh, attendeer ik u even op het volgende, want ik weet dat er echt veel liefhebbers voor zijn. En dan heb ik het over Gregoriaanse muziek. Want op zondag 10 oktober zullen vanaf 10 uur Gregoriaanse gezangen klinken. In de Protestantse kerk in een ecumenische viering wordt gezongen door en samen met de Schola Cantorum uit Beverwijk. Ze zijn dikwijls te horen geweest in vieringen die door de KRO-radio zijn uitgezonden. Zondag 10 oktober, 10 uur liefhebbers van Gregoriaanse muziek gaat naar de protestantse kerk. Zo, dat waren de berichtjes achter elkaar. Ik ben er nog niet door, maar goed, eerst wel weer even een stukje muziek. Lijkt me een strak plan. Doe je goed. Stop, stop. Bubbling up just like lava, like lava, heated like a sock. Penetrating through your body, ah, um, uh. ma. Rhythmically, we massage, uh. with hip hop mix up with samba, with up, So, yes, yes, y'all. Yo. You know, we never stop, we never rest, y'all. The so black abuse and keep the pokey fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Play by every kind uh, radio station, blessing every mind. Uh. We crossing boundaries like every day. Do hopping, Bobby Bobby being the R the bank, We got, we got tab magnification, tab magnified like every day. Uh. Yes, yes, y'all, You know, we never stop, we never rest, y'all, The black and bees will keep the fresh, sure. And we won't stop until we get ya. Till we get ya, say yeah.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 Ja, ja, Sergio Mendes met Black Eyed Peas. Masquerada. En uh, ja, we hebben een lijntje naar uh, Turkije. Turkije? En wie hebben we aan de telefoon? Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag Sjoerd. Hé, hey, uh, Robby. Hey, Hé, hallo daar. En hoe is het daar in Nederland? Nou, dat, we, dat wil je niet weten. Wij willen weten hoe het bij jou is. Ja, het gaat hier helemaal goed. Het maakt ons prima. Graadje of 30 vandaag. Zo. Wel wat bewolking hoor, maar gewoon prima weer. Oké okay, wat is het, zo het, jammer, hè? Ja, het is... Ja, het is ja. Hier is het gewoon 35 graden. Hun hebben er maar 30. Ja, wij hebben gewonnen. 30 graden, ja, dat geloof ik dus helemaal niks. <laughs> nou, hoeft ook niet. Vertel ja. eens even, Rob. Wat hebben jullie afgelopen week allemaal gedaan? Ik denk dat je het allemaal in één zin uh, wel kan vertellen, of niet? Ik uh, versta het heel slecht, maar... Wat hebben jullie afgelopen week allemaal gedaan? Nou, wij hebben heel veel gedaan. We zijn uh, op het strand geweest. We hebben gewaterskiet. Zo? Ja, joh, die Maurice... Die Maurice is daar heel erg goed in. En uh, Daan en ik zijn uh, samen op een Jetski er vandoor gegaan. Dus hij kan toch nog wel wat, uh, Maurice? Uh, ja, toch wel. Oké. Okay. <laughs> het ging een beetje moeizaam, maar uh, hij deed het best goed. Oké. Okay. En uh, verder uh, ben ik onder meer uh, het zwembad in geweest. En de zee. En dat, en dat, en dat zonder, en dat zonder uh, diploma? Ja, zonder bandjes uh, omheen. <laughs> Zo? <laughs> uh, ja, helemaal geweldig. <laughs> Wat een ervaring joh, niet te geloven. Spannend, hè? Ja, super. Hé, hey, maar uh, hoe is het daar in Nederland, alles goed? Nou, ja. we hebben alles in, onder controle. Maar heb je nog wat cultureels gedaan, of mag ik daar niet naar vragen? Uh, nou, we zijn naar het uh, centrum van uh, Alticum gegaan. Zo. Daar hebben we over de markt heen gelopen. En helemaal geweldig. Wat die mensen allemaal voor hun producten hebben. En voor weinig natuurlijk. En alle lokale drankjes uitgevoerd. Okay. Oh, al, ik, ik hoor weer uh, met drank op de achtergrond. Ja, drank ook. Het was helemaal goed. Staat Mo al achter de bar of heeft hij nog niet zo ver geschopt? Nou, Maurice, die komt niet meer bij de bar vandaan. Dat is probleem. <laughs> hij heeft zijn ja. slaapzak meegenomen naar de bar. En die, die barkeeper zei van, ja, je hebt toch net gehad van me? Van, nee, mij, glas is zo heel erg. <laughs> Weet je wat het is met 30 graden? Dan verdampt het, hè? Ja, als je er naar kijkt, ja, ja. Is, het al, is het al leeg. Ja, letterlijk. Maar echt letterlijk. <laughs> Dus we zitten op een tafel ongeveer 4 meter van de bar vandaan, maar dat vind ik nog te ver lopen. Oké, okay, en, uh, en, uh, en. En uh, culinair, heb je ook uh, streekgerechten geproefd? Ja, zeker. We hebben heerlijke uh, vis geproefd hier uit de Egeese e e e e Zee. Ja. We hebben uh, zelf een kippetje mogen slachten, die we op de barbecue hebben mogen gooien. Dat was ook wel erg aangenaam, moet ik zeggen. Dat een mooi gezicht is dat, hè? Ja, heel mooi gezichtje natuurlijk. Alle kebab en Lambs En uh, ga zo maar door. Hebben we ook allemaal mogen proeven. Alles was binnen. Oké, okay, maar jij bent over de helft nu, hè? Nou, ver over de helft. Ja. Zitten we zitten bijna in Nederland. Wanneer komen we nou terug? Want daar waren we het niet over eens. Was dat dinsdag of woensdag? Woensdag. Dat ga ik je niet vertellen, toch? Het middenkje vanzelf. Nou, we hopen dat we dinsdagavond met het vliegtuig weg kunnen. En dat we woensdagnacht terugkomen? Ja. Maar je hebt zomaar kans dat er een aswolk in de lucht zit en dat we nog een week hier blijven. Ja, ja. Want het bevalt ons wel heel erg goed, moet ik zeggen hoor. Ja, ons ook wel. <laughs> nee joh, hartstikke mooi. Dus uh, woensdag, dinsdagnacht weer, uh, weer terug richting Nederland. En dan mogen we jullie uh, weer verwelkomen uh, al hier in Zandvoort. Ja, maar ik heb dan wel één klein verzoekje. Jij een verzoekje? Ja, ik heb een verzoek, ja. Vertel. wat plaats gaan we vragen? Nee, nee, nee, ik ga geen <laughs> plaats aanvragen. Nee, we hebben alleen klaar liggen voor jullie. Ja, Oké. Okay. is ja, maar woensdag, uh, avond, nacht, zeg maar. Moet je ja. omgaan? Ik wil ik wel dat jullie bij ons thuis even de thermostaat op 30 graden zetten, want anders is een grote maar <laughs> <laughs> Mijn, mijn sleutel ligt onder de voordeur. Okay. <laughs> nou, dan wordt het druk. Wil uh, jij nog even je adres? Ja. Nee, gaan we, ga we voor je regelen. Ja? Oké, okay, jongens. Nog veel plezier. Geniet van die laatste dagen. Dat kan. En blijf even luisteren, want we hebben een plaatje voor jullie klaargelegd. Oh. Oké. Albert Janusjors, fijn uh, verder programma nog. Ja, dank dank je. je. Een kwartier in nog. Ja, ja. Dan, hebben we, dan hebben we weer werkoverleg. Hoe kan het nou? Ja, het is een kwartier cent Je gaat een uur te lang door. <laughs> Geniet nog even van dit volgende nummer. En jongens, tot uh, over een paar dagen. Ja, thuis zegt uh, ook nog even gedacht. Oké, okay. dag dan. Dag Daan! Dag Daan! Ja. Blijven luisteren! Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te weg Naar een andere stad. Ik heb, als ik het goed heb, nog één kaart van Emraad. Speciaal verzoek Henk Westbroek. Mijn vriendschap is een uh, illusie. Ja, zo zijn ze er en zo zitten ze in Turkije. Ja, dat zitten ze in de 35 graden. Ja, je hebt niks aan die. Je jongens. hebt er niks aan. Helemaal niks aan. Goed, uh, weer twee, even, twee korte berichtjes. Uh, ik had het u al gemeld. Aanstaande vrijdag, namelijk 8 oktober, en dan zou ik zeggen, Boogie Woogie liefhebbers, als je die fan bent van die soort muziek. Uh, hou die dag vrij, want om 9 uur uh, is er een echte Boogie Woogie special in Café Oomstee. Dat is vrijdag 8 oktober om 9 uur. En hebt u Martijn Schok achter de, op de piano en Greta Holtrop uh, als zang. Rinus Groeneveld op saxofoon. Hans Ruigrok, bas en Menno Veenendaal op drums. Dus aanstaande vrijdag 8 oktober, aanvang 9 uur. En als u van Boogie Woogie heb, uh, muziek houdt, is het echt een aanrader om naartoe te gaan. En mijn advies: ga op tijd. Op tijd? Ja, want voor je het weet uh, is het café vol. Wilt u verder nog even kijken naar andere informatie, kijk dan op mm. www.oomst.nl. Dan heb ik hier nog een bericht van de dierenasiel, want morgen staan de deuren van het dierentehuis Kennemaland weer helemaal open om de bezoekers het mooie dierentehuis en al de asieldieren te laten zien. Dit jaar staan er weer verschillende kraampjes met allerlei interessante stichtingen. Tevens worden er diverse demonstraties gegeven. Kortom, het wordt een prachtige dag morgen met veel verschillende mensen die allemaal hun best doen voor de dieren. Nieuwsgierig geworden naar de rest van de activiteiten of naar de asieldieren? U bent van harte welkom om een bezoekje te brengen aan dieren, dieren te dierentehuis Kennemaland op zondag 3 oktober tussen 11 en 3 uur. Helemaal mooi. Zo, oh. nou die heb ik ook weer gehad. Had, had je nog meer liggen? Nou, ik heb er nog genoeg, maar ik denk, we hebben even een stukje muziek. Dat gaan we doen dan. Juist. En wie is dit? Herman Brood. Het Go zijn uh, Saturday Night... Herman Brood kreeg hier trouwens een beetje hulp van Armin van Buren op deze plaat. Oké, okay. dat is een beetje geremixed of zo? Ja, een beetje wat meer power uh, Meer power, meer power Geweldig. Weet je waar, waar trouwens Herman Brood vandaan komt? Uit welke stad? Nee. Groningen. Groningen. <laughs> er gaat niks boven Groningen, toch? Nee, klopt, heel nou, goed. Heel even. goed. Nou ja, het is alweer 5 of 5 inmiddels. Vijf of vijf. Ik zit er weer op, uh, Sjors. We hebben het gehaald. Met z'n tweetjes. Met Hartstikke twee. goed. Waarvoor hartelijk dank. Volgende week is uh, Rob weer terug. Dus dan, uh... Ja, dan ben ik weg hoor. Oh, dan, dan ben je oh, weg? Ja, als Rob komt, ben ik weg. Oh, nou, Lijf, maar... Mijn schoonmoeder wordt tachtig. Dus nou, ja, die, geeft een, die, die geeft natuurlijk precies een feestje op zaterdagmiddag. Hè. Ja, dan kan je toch ook na vijven komen? Nou, dan is het afgelopen. Het begint om twee uur. <laughs> <laughs> nee, daar ga ik uh, wel even heen. We hebben vreugde verheuging op. Heel gezellig. Met Spaanse tapas, lekker op het strand. Helemaal goed. Dus schoonmoeders, als je luistert, we gaan er een feestje van maken volgende week zaterdag. <grijg> het wordt gezellig. Oké, okay, nou, uh, we zijn door de berichten heen. We hebben de jongens gebeld. Uh, S.V. Zandvoort heeft weer een puntje extra. Heeft eindelijk weer een punt. Ja, ik vind het... 1-1 uh, bij uh, Groenland. Nee, Voorland. Ja, Groenland, Voorland. Ja, ze spelen in het groen namelijk. Vandaag. What else? Maar na de klok van vijf uur, de jongens van Entertainment For You nemen het over. Ja, er en er wordt ze dan weer van alles geregeld hier. Dus ze, ze zijn bezoek, druk bezig. En ze krijgen bezoek van... Roxanne? Roxanne? Roxanne. Dus luisteraars, blijf luisteren. Want Roxanne gaat haar, uh, haar, haar eerste, eerste nummertje, uh, muzieknummer, uh, op de cd laten horen. Hè? Ja. Want jij zou naar het kunstfestijn zijn gegaan. Maar toen had je de kikker in de keel. Dus dat wilde niet. Maar goed, dus luisteraars, blijf luisteren. Sjors, nogmaals bedankt. Albert-Jan, jij ook bedankt. Tot de volgende keer.